Ja, Shabbat Shalom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Ook fijn dat er uh, ook meegekeken wordt door een aantal. Maar we willen beginnen met zoals het hoort met het Shema. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echa. Baruch Shemkeva, Malchuto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 je schrijft ze op de deurposten van je huis en in je poorten. Je moet Javier, uw God, vrezen, Hem dienen en bij Zijn naam zweren. Amen. We willen Psalm 92 zingen, we dat van de Adonai. Ik wil de parasje voorlezen. Het gaat over Shemot. Exodus betekent namen. En dit zijn de namen van de zonen van Israël die naar Egypte kwamen, ieder met zijn eigen familie. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. Het waren zeventig zielen samen met Jozef die al in Egypte was. Jozef en al zijn broers waren gestorven. Ze hadden veel kinderen en kleinkinderen gekregen en waren een groot volk geworden. De farao die met Jozef was, was ook gestorven. En er kwam een nieuwe farao die zich Jozef niet herinnerde. De nieuwe farao zei tegen zijn volk, Zie dat volk dat zich de kinderen van Israël noemt. Het is een machtig volk in ons eigen land. Als er oorlog komt, zouden zij zich tegen ons kunnen keren. Laten wij hen tot onze slaven maken. Het volk van Israël werd slaaf in Egypte. De farao zei tegen de vroedvrouwen, als jullie helpen bij de geboorte van een kind, moeten jullie de meisjes laten leven, maar de jongetjes moeten jullie doden. Maar de vroedvrouwen durfden dit niet te doen. Eens trouwden een man en een vrouw uit de stam van Levi en kregen een zoon. Drie maanden konden ze hem verborgen houden. Maar toen dat niet lang kon, legde ze haar zoon in een mandje in de rivier, en liet het de rivier afdrijven. De dochter van de farao ging baden in de rivier, en zag het kindje in het mandje, en had medelijden. Zij besloot het kind groot te brengen, als was hij haar eigen zoon, en noemde hem Mozes. Toen Mozes groot was, zag hij een Egyptische man, die een Hebraïer sloeg. Mozes zag dat er niemand in de buurt was, kwam de Hebraïer te hulp, en sloeg de Egyptenaar dood. De volgende dag vermaalde hij twee Hebreeuwse mannen, omdat ze aan het vechten waren. Maar zij zeiden, wie ben jij dat je rechter over ons speelt? Wil je ons ook doodslaan, zoals de Egyptenaar? Mozes werd toen heel bang, want de farao wist het ook en wilde hem doden. En Mozes vluchtte naar Midian. In Midian hield Mozes de dochters van de priester van Midian bij het scheppen van water voor het vee. Toen zij dit aan hun vader vertelde, zei deze... Waarom hebben jullie die man niet uitgenodigd? Ga hem halen. En zo gebeurde het. Mozes bleef bij de man in dienst als herder en trouwde met zijn dochter Sipporah en ze kregen een zoon en hij noemde hem Gerson. Het volk was intussen slaaf in Egypte en moest hele zware arbeid verrichten. Het volk huilde en riep tot de eeuwige en die herinnerde zich zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob en zijn besluit stond vast. Op een dag kwam Mozes met de schapen van zijn schoonvader Jitro. Bij de berg Horeb en hij zag een brandende doornstruik. De struik brandde wel, maar werd geen as. En Mozes dacht: Ik zal gaan zien waarom die struik brandt, maar niet tot as wordt. Maar toen hij nader bij kwam, riep hem God vanuit de struik: Mozes, Mozes. En hij antwoordde: Hier ben ik. En Gods stem zei: Kom niet dichterbij, doe je schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond. Ik ben de God van je vaderen, van Abraham, van Isaac en van Jacob. Mozes verborg zijn gezicht omdat hij bang was om God te zien. De eeuwige sprak: Ik heb mijn volk groot gemaakt, en nu heb ik hun ellende in Egypte gezien. Ik zal het volk uit Egypte leiden naar een land overvloeiend van melk en honing, naar het land Kanaan? Ga, ik stuur jou naar de farao om mijn volk, de zonen van Israël, uit Egypte te voeren. Maar Mozes zei: Wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan om het volk Israël uit Egypte te voeren? De eeuwige antwoordde: Ik zal bij je zijn en je beschermen. Maar Mozes zei, als ik bij het volk Israël kom en ik vertel ze dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, dan zullen zij zeggen, o oh ja, en hoe heet hij dan? Wat zal ik dan antwoorden? God zei tegen Mozes, ik zal zijn die ik altijd zijn zal. Zeg dat maar tegen het volk. Ik die zal zijn, heeft mij gestuurd. En verder sprak de eeuwige tot Mozes, zeg dit aan het volk Israël, God, de eeuwige van jullie vaderen heeft mij nu toegestuurd. Dit is altijd mijn naam. En zo zal dit herinnerd worden van geslacht tot geslacht. De eeuwige God van onze voorouders is aan mij verschenen. Hij zal jullie wegvoeren uit Egypte naar het land Canaan, een land overvloeiend van melk en honing. Het volk zal naar jou luisteren en je zult gaan naar de faro van Egypte. Ik weet dat de faro jullie niet zal willen laten gaan, maar ik zal zoveel wonderdaden verrichten dat hij jullie zal laten gaan. Maar Mozes maakte weer bezwaar en zei, ze zullen mij niet willen geloven. ze zullen zeggen, wij zien niet aan jou, dat die eeuwig aan jou is verschenen. En de eeuwige zei, de staf die je in je hand hebt, gooi hem op de grond. En Mozes gooide de staf op de grond en het werd een slang. De eeuwige zei tegen Mozes, neem de slang bij zijn staart vast. En Mozes nam de slang bij zijn staart en het werd weer een staf. De eeuwige zei, doe je hand tussen je kleren en Mozes deed zijn hand tussen zijn kleren. En toen hij hem haalde, was de hand helemaal wit en toen hij nogmaals zijn hand tussen zijn kleren stak, werd deze weer gewoon? De eeuwige sprak: Als je je niet willen geloven, heb je nu twee tekenen van mijn macht. Als je dan nog niet gelooft, neem dan water van de rivier, sprenkel dat op het land, en het zal bloed worden. Dan zullen zij wel geloven. Maar Mozes zei: Alsjeblieft, stuur toch een ander. Ik ben immers niet iemand die makkelijk spreekt. Maar de eeuwige zei: Wie heeft een mens geschapen, hem een mond gegeven? Ik kan hem doof, horen zien of blind maken. Ik zal maken dat je spreekt. Maar toen Mozes bleef protesteren, werd de eeuwige boos en zei, Zie, daar komt je broer aan Aaron. Hij is een goed spreker. Hij zal jouw mond zijn voor het volk en jij zult zijn oren zijn voor de eeuwige. Ga nu, en neem de staf mee om de wonden mee te verrichten. Mozes nam zijn vrouw en kinderen en keerde terug naar Egypte. Onderweg ontmoette hij Aaron, die hij dat alles vertelde. Samen gingen ze naar het volk en dat volk zag de wonderen en geloofde Mozes. Mozes en Aaron gingen naar de farao en zeiden, zo zegt de eeuwige, de God van Israël, laat mijn volk gaan. Maar de Farao zei, wie is dat dan wel, die God van Israël? Ik ken hem niet en ik laat jullie niet gaan. Ik zal jullie werk nog verzwaren. En die dag gaf de Farao bevel dat het volk zelf een stro voor de stenen moest gaan zoeken. Zij zouden het niet meer krijgen, maar ze moesten wel dezelfde hoeveelheid stenen blijven maken. Op die manier werd het werk veel zwaarder. De Egyptenaren waren boos op het volk van Israël, omdat ze nu niet meer dezelfde hoeveelheid stenen konden maken en bestraften het volk. Het volk kwam bij Mozes en zei, waar bemoei jij je mee? Sinds jij met de farao hebt gesproken, gaat het ons alleen maar slechter. Mozes nu sprak tot de eeuwige, waarom heeft u het volk dit aangedaan? Sinds ik bij de farao ben geweest om in uw naam te spreken, is het het volk alleen maar slechter gegaan. U heeft het volk geen redding, maar nog meer ellende gebracht. Maar de eeuwige sprak, nu zullen ze zien wat ik voornemens ben wat te doen met de farao, want met sterke hand zal ik jullie heenzenden en met sterke hand zal ik jullie uit zijn land voeren. En op Psalm 91 lezen, Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen Yahweh, Mijn toevlucht en mijn burg, mijn God, op wie ik vertrouw, want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Al wat hij doet, zal goed gelukken. Hij zal u beschutten met zijn vlerken, onder zijn vleugels, zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan kon vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de voldeloze zien. Want u, Yahweh, met mijn toevlucht, de Allerhoogste heeft u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de velle leeuw en de adder zult u trappen, u dus zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn helden doen zien. We willen nog wat liederen gaan zingen. En dat is: Wel zalig de man die niet wandelt. Dan, hij is de Almachtige. En dan, Hosanna, Hosanna, de koning komt. Wie of wat is Yeshua? Ik gaat het vandaag over. En dan gaan we kijken of er een bijbelse grond is voor de drie eenheid. Want er wordt heel veel gezegd en verteld over Yeshua. En er wordt van alles verteld. En dat je schrikt wat er af en toe verteld wordt, alsof het echt in de Bijbel staat. En het wordt ook zo voorgelezen uit de Bijbel, alsof het echt in de Bijbel staat. En ja, dan wordt het heel interessant om te kijken, ja maar staat het nou ook echt in de Bijbel? Is het correct? wat er dus verteld wordt over Yeshua. En wij hebben Yeshua lief, maar dat wil niet zeggen dat je alles wat er verteld wordt over Yeshua ook voor lief moet nemen. Hij wordt de tweede persoon van de drie-eenheid genoemd, hij wordt de Messias genoemd, hij wordt de zaligmaker genoemd, hij wordt de schepper van hemel en aarde genoemd, zijn bestaan zou van eeuwigheid zijn, hij zou er al zijn voor Abraham er was, hij wordt genoemd wonderlijk raadsman, sterke god, eeuwige vader, een vredevorst. Hij zou de wijsheid zijn waarover Salomo het heeft. Hij zou de engel des heren zijn die regelmatig in het oude testament voorbij komt. Hij zou de rot zijn waarop Mozes sloeg en er water kwam. Wat dus ook meeging met de Israëlieten door de woestijn. Nou we gaan dit niet vandaag allemaal, het wordt opgedeeld in een paar stukjes. We gaan vandaag, hoop ik, door de eerste vier gaan bespreken. Ik weet niet precies hoe lang het wordt. Als het, als het te lang wordt, dan doe ik het wat korter. Maar ik heb de eerste vier heb ik dus uitgewerkt. En daar willen we dus naar gaan kijken. Om mee te beginnen, heb ik gezegd. Eerst een voorafje. je goed gebruikt een maaltijd krijgt, krijg je een soort voorafje, een liftlafje wat even de smaakpapillen alvast gaat prikkelen. Om de maaltijd beter te maken eigenlijk. He, dat is eigenlijk een soort voor voorafje wat je krijgt, dan dacht ik, nou, dat is ook goed om hiermee te starten. En wat is het voorafje? Dat is niet zomaar een liflafje, maar dat is dat er vanaf het allereerste begin sprake was van één God. En niet van meerdere, maar van één God. Daar beginnen we ook mee. Elke dienst beginnen we met het Shema. Hoor Israël, Yahweh uw God, Yahweh is één. God, Yahweh de Almachtige, heeft zijn woord gegeven aan zijn uitverkoren volk, de Joden, om het even zo samen te vatten. En waarom? Om het dus te verspreiden, om het uit te leggen aan mensen om hen heen, aan alle volken ter aarde er, om zijn liefde door te geven aan de rest van de wereld. Gedurende 4.325 jaar heeft dat woord geen aanleiding gegeven tot het veronderstellen van een twee- of een drie-eenheid. 4.325 jaar. Geen aanleiding. Er is geen enkele jood geweest die op een gegeven moment gezegd heeft, maar ho eens even, wat doen we nou? Hoe komen we erbij om maar één god te dienen? Er zijn er veel meer. Nee. Totdat de christenen ermee begonnen, was er geen aanleiding om te geloven in een twee- of een drie-eenheid. Dat was er gewoon niet. En wij worden om onze oren geslagen dat het nu al 1675 jaar zo is. Zou jij het nu eens beter weten? Dat doen we al zo lang. Dat er een drie eenheid is. Ga jij nu eens zeggen. Nee, nee, nee. Het is anders. Het was 4325 jaar zo. En nog maar 1675 jaar wordt gezegd. Na die 4.325 jaar dat het anders is. Dus waar hebben jullie het over? Wij staan in een veel langere traditie, om het daarover te hebben, wij staan in een traditie van 4.325 jaar, dat er maar één God was. En jullie hebben het veranderd. Dus we gaan niet kijken naar die 1675 jaar, maar we gaan ons focussen op die 4.325 jaar. Dat het wel zo is. En sterker nog, voor de Joden is het dus net zoveel jaar als dat het nu is. Dus dat is die 4.325 plus die 1.675, Dus bijna 6.000 jaar. Is nog steeds Yahweh één God. Yahweh besluit om het nieuwe verbond toe te vertrouwen aan zijn uitverkoren voor de joden... om het uit te leggen en te verspreiden. Nou, dat is raar. Als je kijkt naar hoe de christenen ermee omgaan... en die zeggen het ook af en toe... het is raar dat God heeft besloten om ook het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament zoals het genoemd wordt, toe te vertrouwen aan het Joodse volk. Want die hebben er een puinhoop van gemaakt en die snappen het ook niet. Sterker nog, we hoorden Paslein en Dominee zeggen, ik moest luisteren, wij zijn nodig om de Joden het ook het Oude Testament uit te leggen, want hun snappen niet wat er geschreven staat. Daar hebben ze ons voor nodig. Als wij het niet uitleggen, dan weten hun totaal niet waar het over gaat. Maar Yeshua zegt dat anders. Die zegt, hou eens eventjes, je moet luisteren naar wat de fariseeën zeggen. Je moet niet doen wat ze zeggen, maar je moet luisteren wat ze zeggen. Maar God maakt geen fouten. Daar geloof ik niet in. Dus als hij besloot om dus de tenag aan zijn volk te geven, om dat te verspreiden en zo zijn liefde uit te delen, dan heeft hij dat met het nieuwe verbond ook gedaan. En waarom? Dat volk heeft het bewaard. Dat volk is in zijn sporen verder gegaan. Tot op de dag van vandaag willen zij niet erkennen dat er een twee- of een drie-eenheid moet worden erkend. Ze doen het niet. Ja, er zijn erbij die dus Christen worden, maar dat is een ander verhaal. Die zijn in de band van het Christendom geraakt, maar die hebben eigenlijk hun joodse wortels verloren. Nou, wat is er nou gebeurd? Is een bamse drie-eenheid is dat van God? Is dat echt een bijbelse conclusie? Concilie van Nicea in 325, daar werd de leer van Arius verworpen, dat Yeshua dus een, de zoon van God was en niet God was. Ik denk dat Arius echt op het goede spoor zat, maar helaas, hij heeft het niet gered. Hij werd vervloekt en aan de kant geschoven en de goddelijke natuur van de zoon werd vastgelegd. Let wel, daarvoor was er dus geen sprake van. Ja, het is een langzame ontwikkeling geweest na dat punt dat het echt vastgelegd werd. Maar, zoals ik al zei, 3.325 jaar is er nooit door de Joden gesproken over een goddelijkheid van de Zoon of de goddelijkheid van de Messias. Keizer Constantijn, Constantinus, was initiator van dit concilie. Die heeft dus al die kerkvaters 318 bij elkaar geroepen en besloten om dus dit vast te leggen. Want hij wilde eenheid in zijn keizerrijk. Maar als je gaat kijken wat hij was en wat de achtergrond was van hem. Hij was een aanbidder en zelfs de hoge priester van de zonnegod Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon. Sol Invictus en dan wordt het helemaal bizar, was de drie-eenheid van de goden Isis, Horus en Set. En dan wordt het een beetje pijnlijk, want dan zie je dus dat er dus iets wat van de afgoden is gelegd wordt op de god van hemel en aarde. De zonnegod Sol Invictus was de Romeinse benaming voor de Babylonische zonnegod Marduk, welke ook een drie-eenheid was van de goden Baal, Astarte en Tammuz. Nou, Baal kennen we. Baal wordt ook vaak de zonnegod genoemd. Baal, waar dus kinderen aan opgeofferd werden. Een verschrikkelijke afgod, maar heel vervelend. Baal, die dus ook Heer genoemd wordt. Dus een van de namen van Baal is Heer. Astarte. Dat is de godin van de verberheid en dan Tammus, de zoon van Baal en Astarte. De solis waar dus gezegd wordt dat keizer Constantijn tot geloof is gekomen. En die heeft dus de zondag ingesteld. En dat was dus puur alleen omdat hij tot geloof gekomen is. Nou, dit is dus de wet van keizer Constantijn. Laat op de eerbiedwaardige dag van de zon de magistraten en mensen die in steden wonen rusten. En laat alle werkplaatsen, ik heb de tussen winkels gezet, gesloten zijn. Nou, dan heeft hij een uitzondering over de personen die dus van de landbouw leefden. Die moeten gewoon hun bezigheden gaan doen, omdat hij dus denkt, als ze dat niet op het juiste moment doen, dan zouden misschien de goden van de hemel hun milddadigheid in gaan houden. Maar het gaat met name dus over dat eerste stuk. Is dit een wet van iemand die tot geloof gekomen is? Die dus is gaan geloven in de Almachtige God? Nee, dit is een wet die dus opgedragen is... Aan de God die hij vereerde en dat is de zon. Het was gewoon puur politiek om één dag te gaan pakken waarin alle mensen samen moesten komen. Het was alleen maar om dus zijn keizerrijk vast te stellen. Zodat iedereen eigenlijk dezelfde kant op ging. Dat was zijn bedoeling. De joden werden dus ook uitgesloten. Want die waren niet van plan om hierin mee te gaan. En die hebben dus vanaf dat moment ook een enorme vervolging meegemaakt. De Concilie van Constantinopel in 381... Als je even teruggaat naar het eerste concilie van Nicea, daar werd dus de twee eenheid werd dus vastgelegd. Dus dat Yeshua dus God was. Dan ga je naar het concilie van Constantinopel in 381, dus ongeveer een kleine 60 jaar daarna. En toen werd de goddelijke natuur van de zoon werd bekrachtigd. Dus er werd eventjes gezegd: oké, okay, wat ze dus besloten hebben in 325, daar zijn we het helemaal mee eens. Dat gaan we helemaal vastleggen in allerlei protocollen en besluiten, decreten, die dus door de pauselijke signatuur werden ondertekend. Maar, er werd ook nog een schepje bovenop gedaan, er werd ook de goddelijke natuur van de geest vastgelegd. En toen was er dus ineens was er een drie-eenheid Wat er dus nooit geweest was. Maar vanaf 381 is er dus een drie-eenheid. En daarvoor was dat dus niet. Nou, dat was keizer Theodosius 1 was de initiator van dit concilie en het is verpand dat dus keizerlijke machten, dus echt machten die dus in principe niks met het geloof te maken hebben, zou je zeggen, dat die dus toch zulke belangrijke besluiten initiëren en die daar dus eigenlijk aan de grond van staan. Nu was door de heidense kennis in samenwerking met de roze de drieënheid van de afgoden officieel vastgelegd in de christelijke leer. Dus je ziet dat de eenheid uit de afgoden leer komt, ja waar God een verschrikkelijke heidenaard heen, ze worden ook bij namen genoemd in de Bijbel, bepaalde goden waar God dus een afschuw heeft, waar die echt een afschrikwekkende oordelen over uitspreekt. En je ziet dat hij dus nu eigenlijk via een achterdeur, zou je zeggen, binnenkomen in de officiële christelijke leer en zelfs vastgelegd worden van de sluisteren. Als je dit niet gelooft, dan kun je ook niet meer zalig worden. Zo erg is het voor. En dit zegt Java van deze afgoden, die tot op de dag van vandaag nog steeds vereerd worden. Ezekiel 8, vers 9 tot 18 wil ik graag even voorlezen. Hij zegt tegen Ezekiel, ga naar binnen. En dat gaat over de tempel. En zie de bozadige gruweldaden die ze hier doen. Ik ging naar binnen en ik zag en zie alle vormen van kruipende dieren, afschuwelijke dieren, en alle stinkgoden van het huis van Israël, geheel in het rond, in de muur gegrift. Dus hij komt in een ruimte. En hij ziet dus allemaal muurschilderingen, ziet hij, van afschuwelijke afgoden en afschuwelijke dieren, die dus ook onrein waren in het, de ogen van Yahweh. En die werden dus op de muur gegrift en aanbeden. 70 mannen uit de oudste van het huis van Israël, die stonden ervoor, terwijl je aan zijn jaar de zoon van Saavon in hun midden stond, ieder met zijn wierookvat in zijn hand, een wierookvat wat alleen maar gebruikt mag worden in de dienst aan Yahweh, en ze... Doen dus eigenlijk een soort offer brengen aan dus die afschuwelijke afgoden die daarop getekend staan. En dan zegt hij tegen Ezekiel, heb je het gezien mensenkind? Heb je het gezien? Wat de oudste van het huis van Israël in de duisternis doen? Ieder in de kamer waar zijn afbeelding zich bevindt. Dus er waren nog meerdere kamers blijkbaar. Waarin dus allerlei afgoden afbeeldingen op de muur gegrift waren. En waarom, waarom doen ze dat, zegt, uh, zegt hij dan? Ze denken en ze zeggen, ja, we ziet ons niet. Ja, we hebben het land verlaten. Hij heeft het gewoon niet meer in de gaten. Verder zei hij tegen mij, u zult nog meer grote gruweldaden zien deze doen. Hij moet verder gaan, naar hem bij de ingang van de poort van het huis van Yahweh, die aan de noordkant is, en zie, daar zaten vrouwen die de Tammuz beweenden. Nou wat is de Tammuz? Tammuz wordt ook gezien als de oostgod. Dus je zaait graan in de grond en dat sterft en dat groeit dan weer op. Maar op het moment dat hij dus begraven wordt, dat is eigenlijk de dood. En dus Tammus, die wordt steeds beweend als dus de zaaitijd er is, omdat hij dan sterft. En als het graan opkomt, dan wordt hij weer bejubeld, omdat hij dus weer opstaat. Het is bizar om dus te lezen, dat dus één van dus de drie eenheid die ze gaan vereren, dat dat dus Tammus was. Dus de zonnegod, die bestond dus uit onder andere ook Tammus. En God heeft er een verschrikkelijke hekel aan dat, dat dit gebeurt. En hij zegt tegen mij, hebt u het gezien mensenkind? U zult opnieuw nog grotere gruweldaden zien dan deze. Het was nog niet genoeg. Daarom brachten we naar de binnenste voorhof van het huis van Yahweh. monagene, nagaan hè, binnenste voorhof waar alleen de priesters mochten komen, waar alleen heilige dingen mochten komen, daar worden gruweldaden verricht. En zie bij de deur van de tempel van Yahweh tussen de voorhal en het altaar bevonden zich ongeveer 25 mannen. Met de rug naar de tempel van Yahweh, en hun gezichten naar het oosten, die bogen zich neer naar het oosten, voor de zon. Toen zei hij tegen mij, hebt u het gezien, mensenkind? Is er iets geringer voor het huis van Juden dan deze gruweldaden hier te doen? Ja, zij vervullen het land met geweld. Steeds opnieuw verwekken ze mij tot toorn? Moet je je voorstellen, hè, dat ze dus met hun achterste naar de heilige plek van Yahweh staan. En hun gezicht buigen naar de zon. Het moet een, hij zegt het ook, het is een gruwel in zijn ogen. En daarom zegt hij ook, ik zal handelen in grimmigheid, ik zal niemand ontzien, ik zal geen medelijden hebben, al roepen zij met een luide stem te aanhoren van mij, toch zal ik niet naar hen luisteren. Hij is er helemaal klaar mee. Nou, wie is dan die eerste persoon? Zullen we eventjes kijken naar de zogenaamde drie-eenheid. Nou, ik geloof dat het probleem begint met de grootste vervangingstheologie die er ooit heeft bestaan. En dat is dus dit, dat de naam van onze God vervangen is door Heer of Heer. Hij is uit de Bijbel gefilterd. Hij is eruit. Zijn naam, de lieflijkste naam die er is eigenlijk, is weg. Hij staat niet meer in de Bijbel. En ik, denk, ik doe echt een oproep om daar niet meer in mee te gaan. Maar lees voort dan alsjeblieft als er in hoofdletters Heer of Heere staat, of ga kijken in de grond eens wat er echt staat, en spreek zijn naam uit, want hij wil bij zijn naam genoemd worden. Hij zegt niet voor niets, dat hij dus zich bekend maakt met zijn naam... en dat hij wil dat zijn naam ook over de Israëlieten gelegd wordt. wordt die getuigt aan het eind van zijn leven. Ik heb uw naam bekend gemaakt bij de mensen. En hij is weg. Hij bestaat niet meer. Sterker nog, ze zeggen... je mag het niet meer uitspreken. En mijns inziens is deze hele vervangstheologie... rechtstreeks uit de hel. Want als hij zegt, ik wil dat mijn naam genoemd wordt... Ik wil aangesproken worden bij mijn naam. En heel die naam is weggehaald uit zijn eigen woord. En ze zeggen dan ook nog, moest luisteren, we spreken uit Heer, wat het uit eer biedt. En je weet dat Baal Heer genoemd wordt. En dat ze de dag van Baal vereren, de zon. Ja, wat bedoelen ze nou in vredesnaam met Heer? Over wie heb je het nou toch? Heb je het nou over de God van hemel en aarde? Of heb je het toch over de Baal? En natuurlijk zullen ze zeggen, nee, nee, we bedoelen God. Maar ze doen alles op de verkeerde tijd en op de verkeerde dag. Ze zeggen zijn naam niet. Dus over wie heb ik nou de gevredesnaam? Ik denk als ik het probeer naar mezelf te vertalen. En mijn kinderen die zouden zeggen. Joh pa, we willen best je verjaardag gaan vieren. Maar we doen het op de dag van je vijand. Ik zou me eigenlijk verschrikkelijk geschopt weer voelen. En ik ben maar een mens. En hoe moet de almachtige daar dan tegen aankijken? Als hij zegt, moest luisteren, ik wil bij mijn naam genoemd worden, ik heb mijn naam bekendgemaakt, ik wil dat die op het volk gelegd wordt, dat zijn zoon zelf zegt, moest luisteren, ik heb gedaan wat, ik, wat u mij vroeg, ik heb uw naam bekendgemaakt bij de mensen, en hij is eruit gefilterd, weg, verdwenen, zogenaamd uit hele heilige overwegingen. Het hele idee dat zijn naam niet mag worden uitgesproken, is niet bijbels. Waarom niet? Zelfs de faro spreekt zijn naam uit. Faro die zegt het gewoon. Wie is Yahweh? Ik ken Yahweh niet. Waarom zou ik mij iets aan hem gelegen laten? Ik weet niet eens wie het is. Dan zou faro wel zijn naam mogen uitspreken en dan mogen wij het niet. Want misschien spreken we het niet helemaal juist uit. Misschien maken we een foutje. Wie zal het zeggen? Nou, ik ben in Amerika geweest en heb ik hetzelfde probleem. Dan hebben ze het probleem met om de naam André goed uit te spreken. En dan vragen ze op een gegeven moment, vind je het niet echt. Als we Andrew zeggen, zeg prima joh, ik snap wat je bedoelt. Daar heb ik geen moeite mee. Maar als je dan tegen mij gaat zeggen, joh, maar sluister weet ik niet hoe je naam is. Dus ik zeg wel voortom, zeg ik zeur tegen jou. zeg sorry, daar ben ik niet van plan. Ik wil geen zeur genoemd worden. Ik wil gewoon André genoemd worden. Dat is mijn naam. Zo ben ik bekend. En zo wil ik aangesproken worden. En niet met andere titels of wat ook. Ik heb een heleboel aan titels. Dat hoeft van mij niet. Spreek mij me gewoon met mijn naam aan. Die naam heb ik gekregen en daar ben ik onder bekend. En ik denk dat het bij God ook zo is. Hij heeft zijn naam bekend gemaakt. En dat is van, van het allereerste begin. Ga eens even kijken. In Genesis wordt hij al ja weg genoemd. Het is niet pas bij Mozes dat hij zegt van dat hij met die naam nee. Ook Abraham heeft hem onder die naam gekend. Hij steeds met diezelfde naam is hij bekend geworden. Dus ik vind, laten we alsjeblieft zijn naam weer in volle glorie herstellen... En staat er, heer of heren, lees alsjeblieft jawe. Omdat dan, overal, als je dat gaat doen, dus heel consequent, dan blaas je eigenlijk de drie eenheid als een kaarsje uit. Als je consequent overal jawe gaat lezen en je ziet wat jawe zelf over zichzelf zegt, dan is er geen ruimte meer voor een drie eenheid. Want dan klopt het niet meer. Maar als je heer blijft lezen, nou dan weet je eigenlijk niet meer over wie het gaat. Vooral ook omdat dus in het Nieuwe Testament zo ontzettend vaak dat vervangen wordt door het Heer waar Yeshua mee genoemd wordt. Waar dus gewoon meester staat of wat er eigenlijk, wat de rabbi had moeten zijn. En ik ben een grote voorstander om dus eigenlijk vanaf nu, ik doe het al een hele poos, maar ik doe een oproep naar iedereen, luister, lees alsjeblieft wat er staat in de grondtekst. En laten we niet meegaan in deze grootste vervangstheologie die er ooit begonnen is. Deuteronomie 6, vers 4, daar beginnen we altijd mee. Hoor Israël, Jave, onze God, Elohim, Jave is één. Daarom zult u Jave, uw God, Jave, uw God, liefhebben. Als je gaat lezen wat er dus staat in de Bijbel, dan staat de Dame, zult u de Heren uw God, liefhebben. En, ja, en daar kun je dus van alles van maken. Maar het staat er niet. Er staat, je zult Jave, of Ja, of Jehovah, net hoe dat uitspreekt. Die zul je liefhebben. En hoe? Met heel uw hart, met heel uw ziel. En met heel uw kracht. En dit is dus heel persoonlijk, want hij laat zich heel persoonlijk hier kennen. Hij maakt het niet onzijdig, hij maakt het niet algemeen. Nee, hij zegt, ik wil met mijn naam, wil ik dat jullie mij lief hebben. Met heel jullie hart, met heel jullie ziel en met heel jullie kracht. Met alles wat wij hebben, moeten wij, ja, wij lief hebben. En daar moeten we aan beantwoorden, denk ik. Deze woorden, zegt hij, die ik u gebied, moeten in je hart zijn. Het moet je hart hebben. En daar doe ik die oproep ook. Van laten we het alsjeblieft serieus nemen. Het moet echt in ons hart zijn. En we moeten hieraan gaan beantwoorden. Omdat hij dat zo belangrijk vindt. We moeten het onze kinderen imprinten. Erover spreken. Overal. Maakt niet uit waar je bent. Of je in je huis bent. Of je op reis bent. Als je gaat slapen. Of als je opstaat. Altijd en overal moeten we hierover spreken. En laten we ons niet tegenhouden door commentaar vanuit onze omgeving. Jammer dan, dit is de opdracht die Yahweh ons geeft. De Allerhoogste God, die overal boven staat. Dus wie wat ook te zeggen heeft, zeg je, joh, ga naar Deuteronomie 6 vers 4 en ga daar in de grond lezen wat hij zegt. En wat jij dan ook zegt, dat vervalt gewoon. Want jij kunt niet op tegen de opdracht die Yahweh zelf gegeven heeft. Je moet ze als een teken op je hand binden, ze moet als een voorhoosband tussen je ogen zijn. De joden doen het letterlijk. En natuurlijk weten ze dat het gaat over het werk wat ze doen en over de dingen die ze bedenken tussen hun ogen. Maar ze zeggen, we willen het ook als een teken doen, zodat iedereen ziet dat we dat heel serieus nemen. En dat we daar echt serieus ook mee aan de slag gaan. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Het is een hele mooie gewoonte, om dus, er staat dan ook een stukje van de Torah, staat dus op de rol geschreven die dan in zo'n Zo'n kooptje zitten, die je dan op de deurpost van je huis of aan je poorten kan hechten. Dat is een geweldig mooi iets om er steeds als je dus je huis binnen gaat, even daarbij stil te staan. Van ja, mijn huis is ook een plaats waar Yahweh woont. En wat je ook graag wil dat hij er woont. We gaan kijken wat er allemaal voor geschreven staat. 1 Koningin 68, opdat alle volken van de aarde weten, let wel, alle volken van de aarde, dus niet alleen de joden, maar alle volken van de aarde, Yahweh, hij is God en niemand anders. Dat staat in 1 koning 8 vers 60. Yahweh is God, niemand anders. Jezaja 44 vers 6, zo zegt Yahweh, de koning van Israël, zijn verlossen, jaren van de legermachten, ik ben de eerste en ik ben de laatste, buiten mij is er geen God. En als je hier here van maakt, ja, dan kan dat van alles betekenen. Heren van de legermacht, maar het staat er niet. Er staat ja, weg van de legermacht, heel persoonlijk. Ik ben de eerste. Niet wij zijn de eerste, wij zijn de laatste. Nee, ik ben de eerste. en Ik ben de laatste. En buiten mij is er geen God. Dus er staat niet buiten ons, nee buiten mij. Je zei 44 vers 8, wees niet angstig, wees niet bevreesd. Heb ik het u vanaf toen niet laten horen en bekend gemaakt? U bent mijn getuige... Is er ook een God buiten mij? En dat vraagt Yahweh zelf. Is er een God buiten mij? Nee. Ik ken er geen, zegt hij. Dan moet je nagaan wie dat zegt. Dat zegt Yahweh. Die zegt, moest luisteren. De alwetende, de almachtige, die zegt, ik ken er geen. Ja, als iemand het zou moeten kennen, als iemand het zou moeten weten, dan is het toch Yahweh. En als hij zegt, moest luisteren, er is niemand buiten mij, dan is dat toch zo. Of gaan we zijn woorden in twijfel trekken? Nee, dan is het zo volgens mij. Ik ben Yahweh en niemand anders, zegt zaai Jezaja 45 vers 5. Buiten mij is er geen God, weer een bevestiging. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende. Opdat men zal weten, van waar de zon opkomt, tot waar ze ondergaat, dus dat omvat de hele schepping, zou je zeggen, dat er buiten mij niets is. Ik ben Yahweh en niemand anders er is gewoon naast hem niemand anders zegt. hij. Hosea 13 vers 4: "Maar ik ben Yahweh, uw God sinds het land Egypte. Maar god behalve mij mag u daarom niet erkennen." Oh, nou wordt het spannend eigenlijk. Nu gaat u dus in een soort aanval. Eerst gaat u zeggen: "Sai, ik ken er geen. Er is niemand naast mij." Maar nu gaat u dus een wet opstellen van luisteren. Je mag het niet eens erkennen dat er naast mij iemand is. Buiten mij is er geen heiland? Dat horen we heel anders. Wij horen hele andere verhalen. Malachi 2 vers 10. Hebben wij niet alle één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouweloos? We tegen zijn broeder door het verbond met onze vader te ontheiligen. En dat hebben we massaal gedaan. Massaal is heel de christenheid, heeft het verbond ontheiligd door te zeggen van, nee, nee, er is niet meer eentje, er zijn er drie. En dan gaan ze allerlei filosofieën ophangen. Ja nee, met die drie bedoelen we eigenlijk één. Maar het zijn er wel drie. Nou, je wordt er gek van. Het is niet te volgen, het is niet te, te rijmen met helemaal niets. En je weet ook niet hoe je dat voor moet stellen. En je probeert er een voorstelling van maken, maar het lukt niet. En als je dat dan zegt, dan zegt je, ja dat is logisch, want het gaat over God. Maar als je de Bijbel echt gaat lezen zoals het er staat, dan zeg je, dan heb je er helemaal geen problemen mee. dan is het zo klaar en zo helder als glas. Johannes 20, vers 17, Yeshua zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik ga op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Hij was ook de God van Yeshua. En dat zou heel raar zijn als hij zelf God zou zijn. Ja, dan kun je dit niet verklaren. Romeinen 3, vers 30, Paulus zegt, het is immers toch één en dezelfde God. Die besneden rechtvaardige zal uit het geloof en onbesneden door het geloof. Eén en dezelfde God. Waarom staat er niet te zijn er meer? Nee, Paulus heeft het heel duidelijk over één God die steeds dezelfde blijft. 1 Korinther 8 vers 6. Toch is er voor ons maar één God, de Vader uit wie alle dingen zijn. En wij voor hem en één Heere, Rabbi, staat er eigenlijk, Yeshua de Messias, door wie alle dingen zijn en wij door hem. En dat is logisch, want alles is geschapen met het doel dat Yeshua de redder, de Messias zou zijn voor heel de wereld. Efeze 4, vers 5 tot 6. Eén heren, zegt Paulus, één geloof, één dood, één God, en vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is, want er is één God, zegt hij in 1 Timotheüs 2 vers 5, er is één middelaar tussen God en mensen, de mens, Messias, Yeshua. Ja, duidelijk, dat duidelijk kun je het niet krijgen, denk ik. Het staat er zo ontzettend duidelijk vermeld. En niet alleen in het Tinach, maar ook in het Nieuwe Testament. Nou, wie of wat is Yeshua dan? Als je dan gaat kijken van, ja, hoe zit het dan met Yeshua? Psalm 45, vers 7 en 8, wat herhaald wordt in Hebreeën 1, vers 8 en 9. Dat zijn exact dezelfde verzen. Uw troon, o God, dat staat dus in de HSV, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. Dan gaan we even kijken wat betekent dat Elohim, waar dus naar verwezen wordt. H. 4.30 De eerste betekenis is meervoud, heersers, oordelen, goddelijke, engelen, goden, enzovoorts. Dat betekent ook rechters en zo werden ook allemaal Elohim genoemd. Meervoud intensief, met een enkelvoudige betekenis, god of een godin, goddelijk, werken of speciale bezittingen van godstaten, de ware god, god. Dus er zijn nogal wat betekenissen. Je ziet heel vaak dat dus rechters of mensen die dus een hogere functie hadden, die dus, dat die dus Elohim werden genoemd. Aangesproken werden met, nou ja, toch een soort titel, die aangaf dat ze dus hoog boven het gewone volk verheven waren. Dat betekent dus niet altijd per definitie God. En dat is eigenlijk cruciaal, omdat ze dus bepaalde dingen ineens overleggen naar Yeshua, maar wat er dus eigenlijk niet mee bedoeld wordt. Uw troonel God... Het gaat over hetzelfde stukje. bestaat eeuwig en altijd, de scepter van de koninkrijk, de van de die het gerechtigheid, lief en haat, goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God. En nu gaat het dus mis. Nu zeggen ze dus, en dit gaat dus over Yeshua zeggen ze, en dan zie je dus dat hij is God en uw God heeft u gezalfd. Het is een beetje krom. Als je er goed over nadenkt, dan denk je, maar waarom een God die dus boven alles verheven is... Waarom zou de ene God de andere God zalven? Meestal word je gezalfd door een hogere persoon. Of iemand die dus een bepaalde autoriteit heeft. Dan word je dus door gezalfd. En dit is een beetje een vreemde. Maar goed, het staat zo beschreven. Met vreugdeolie heeft hij gezalfd boven u met gezalfd. Nou, Dan heb je ook al een probleem. Van, uh, ho Hoezo zijn er dan nog meerdere Goden dan? Zou ik vragen. Want als God dan Yeshua gezalfd heeft als God boven zijn metgezellen, dan waren er dus meerdere blijkbaar die dus in aanmerking kwamen om gezalfd te worden. En wordt hij dus eruit gepikt. Maar dat betekent dus dat er dus meerdere, een soort groepje van goden waren waaruit Yeshua dan uitgepikt is om dus met zijn olie gezalfd te worden. Dat is, zo interpreteer ik dan dat stukje. Als je gaat kijken in de King James dan staat er heel wat anders. Dan staat dus gewoon vertaald wat in de grondtekst staat. The love is righteousness and hate is wickedness Therefore God, thy God, haat anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. En dan staat het dus net andersom. Dat is precies ook wat in de Hebreeuwse Bijbel staat. U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad, daarom heeft God uw God u gezalfd met vreugdeolie. Oh, het staat in de grondtext dus heel anders. Waarom is de statenvertaling in de HSV zo op een verkeerd spoor gaan zitten? Nou, dat is alleen maar ingegeven om dus de drie eenheid erin te leggen. De teksten zijn gewoon aangepast aan hun ideeën van de drie eenheid. Het is gewoon triest. Johannes 1, vers 1 wordt heel veel over gesproken. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Logos gaat het dan over, het gesproken woord. Nou, wat is nou logos van spraak? Een woord dat geuit wordt door een levende stem. Wat dan een conceptie of een idee betreft. Wat iemand heeft gezegd, een woord, uitspraken van God, decreet, mandaat of orde, morele voorschriften, Oud-testamentse profetie, wat wordt verklaard, een gedachteverklaring enzovoorts. Van spraak, van spreken, de handeling van spreken, het spreken dus zelf. Nee, dus echt het woorden uitspreken is logos, het spraakvermogen, de vaardigheid. Een oefening, waar Mozes er dus slecht in was, zei hij. Een soort of stijl van spreken, doorlopende sprekende verhandeling doctrine, een uitleg, alles onderwijzen, een kwestie die wordt besproken. Dus het heeft nogal wat verschillende betekenissen. Nergens staat hier tussen dat het God is. Dat vond ik wel heel erg verband. Hé, hey, dat is wel heel raar dat jullie niet de koppeling leggen van nou het woord Logos betekent gewoon eigenlijk Godspraak. Nee, dat staat er niet. Logos is gewoon het spreken, of de inhoud van het spreken. En hoe komt Johannes er dan bij om daar dan van te maken van dat het God was? De tweede betekenis gaat over het verstand. Dus de reden waarom iets verteld wordt, de rekening, het account, de afrekening, de relatie, de reden erachter waarom iets gesproken wordt. Nog steeds niks eigenlijk over het God zijn van het woord. En toch wordt dat gezegd. Het is precies wat in Genesis 1 staat. God sprak en het was er. Dus het spreken zou je kunnen zeggen, was God. Natuurlijk, God die spreekt wat. En wat hij spreekt, dat heeft hetzelfde impact als hij zelf. Dus wat gebeurt er? En daar verwijst Johannes naar. God sprak en het begin van Yeshua was Hij sprak en er kwam een eicel. En de zaadcel kwamen we bij elkaar. Dus God spreekt gewoon leven uit en dat begint te groeien in Maria. Maar het woord betekent niet Yeshua. Nee, het resultaat van het woord was Yeshua. En dat is dus heel wat anders. Dus hier staat niet, we moesten luisteren. Het woord was Yeshua. Nee, Yeshua was er nog niet. Maar door het spreken van Jahweh ontstond Yeshua. Het was het resultaat van het spreken van God. En dit wordt eigenlijk zo ontzettend verminkt en raar uitgelegd dat mensen gaan geloven, hoe we eens luisteren, het woord was er al en die spreekt en dan ontstaat het woord zelf. Want Yeshua was er niet. En dan wordt er dus wat uitgesproken en dan het wat uitgesproken wordt, dat was Yeshua en toen moest Yeshua ontstaan. Nou, als u het nog snapt, dan hoor ik graag van hoe u dat wil uitleggen. Het is niet uit te leggen. Het is alleen uit te leggen als je zegt, maar sluisteren, God spreekt een woord. En dat woord was met autoriteit en door dat uitspreken van het woord ontstond Yeshua. En dat is logisch. Dat is een logische verklaring van wat er dus gebeurde. Johannes 20 vers 28, ook zo'n bewijs. En Thomas die zei, heel bekend verhaal hè. Thomas die was er niet bij toen dus Yeshua de eerste keer dat hij opgewekt was, verscheen aan de discipelen. En dan wordt het verteld tegen Thomas en dan zegt Thomas in een opwelling van, uh, ja, dat geloof ik echt niet hoor. Zou die, zou die, zo, die wel levend zijn? Nou, uh, sorry, dat geloof ik echt niet. Ik moet echt mijn vingers in zijn zij steken... in die wond van die speer... en ik moet echt zijn met, met, met mijn vinger in de gaten van zijn handen steken... en dan pas ga ik geloven. Ik ga echt niet eerder geloven. En Yeshua pakt hem gewoon terug. Yeshua, die weet wat hij gezegd heeft... de week daarna, dan verschijnt hij weer een keer... en dan zegt hij rechtstreeks tegen Thomas... voor mij luister, hier... steek je hand maar in mijn zij... steek je vingers maar in mijn wonden... Nee, is dat zo graag wil... als dat de, de manier is om jou tot geloof te krijgen oké, okay, dan stel ik me beschikbaar, doe het maar. Leg je vinger maar in mijn mond. Nou, dat moet zo confronterend zijn geweest, dat Thomas, die, ja, ik stel me voor dat hij echt op zijn knie is gezonken en hij zegt, mijn Heere en mijn God, Theos. Maar wat staat er nou, wat is nou de betekenis van Theos? Want je kunt wel gelijk zeggen, oké, okay, hij zegt dus echt van, Yeshua is God, maar is dat wat hij gezegd heeft? Dat is nog maar de vraag. We gaan er zo naar kijken. Hebreeën 1 vers 7 tot 8, van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. Zo, dus ook Paulus zegt, tegen de zoon zegt hij, o God, Theos, je bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van het koninkrijk is een scepter van het recht. Nou, wat is nou Theos? De eerste betekenis is de God of een ding. Dus dan zie je al, dat kan ook een afgod zijn. Dus het is niet gelijk God met hoofdletters. Nee, het is een God of een godin. Een algemene naam voor goden of goddelijkheid. Het verpand is dat hier dus ook staat de godheid, de drie-eenheid. Maar let wel, die bestond niet voor 325. Of eigenlijk 381. Daar is pas de, de echte drie-eenheid tonele verschenen. Dus deze uitleg is al gekleurd. Want als je dus de uitleg zou hebben aan de hand van de. De uitleggingen voor 381 stond heel die drie eenheid stond er niet bij. Dus dit maakt het al heel discutabel: van joh, je hebt het nou over een drie eenheid, maar die drie eenheid die was er helemaal niet. Dus je ziet dat het later eigenlijk toegevoegd is om dus toch te voldoen aan de drie eenheid zoals ze dat ingesteld hebben. Nou, dan gaan ze dat uitleggen, hè, de drie personen. Dus ik, ik zeg, ook, het is een echt typisch voorbeeld van christelijk redeneren. Duizenden jaren van onderwijs gaan we geen enkele reden tot het vermoeden van een drie eenheid. En dan wordt dit woord, wordt dus eigenlijk toegevoegd. Ik moest luisteren, dit woord betekent drie eenheid, Maar dat is naderhand toegevoegd om te bewijzen dat daar een drie eenheid mee bedoeld wordt. Ja, zo kan ik ook aan uitlegkunde gaan doen. Dan kun je er alles inleggen wat jij maar wil. En je gaat er bewijzen doordat je dus aan de uitleg bepaalde dingen gaat toevoegen. Die dan stroken met wat jij gelooft. Gesproken over de enige en ware God. Dat vond ik wel interessant. Dat die er dus er ook bij staat. Dus ze weten het wel, waar het over gaat, alleen ze voegen ze er wat toe. En dat zetten ze nog een stapje hoger nog, boven de enige en ware God. Die verwijst naar de dingen van God, zijn raadgevingen, belangen, dingen die hem toekomen, en alles wat daarbij hoort. En wat in enig opzicht vergeleken kan worden met God. Nee, dus echt iets wat goddelijk is, op wat voor manier dan ook. Gods vertegenwoordiger of plaatsvervanger. Dan wordt het interessant. Ze oh wacht eens even, dus als God een plaatsvervanger aanwijst, dan krijgt hij dus ook de naam Theos. Nou, dan wordt het echt interessant. Dan kun je het vergelijken zeg maar, met een ambassadeur die een land vertegenwoordigt en die dus spreekt namens dat land. Nou, dan heb je ook een beetje last van grootheidswaanzin, zeg. Alsof jij dus... Ja, maar zo is het wel. Dat is zijn functie. Hij spreekt als vertegenwoordiger van het land. En als jij dus een ambassadeur beschadigt of beledigt of wat ook, dan beledig jij dat land. En dat wordt heel serieus opgenomen. En dat gaat zeker op voor een vertegenwoordiger van God, die dan ook terecht het woordje Theos krijgt. Want hij vertegenwoordigt de allerhoogste God die er is. En dan staat er ook bij, en dat is ook zo met magistraten en met rechters. Nou, dan lijkt het wel heel erg veel op de uitleg van Elohim. En dat is ook precies waar het mee vertaald is. Dus het Hebreeuwse woordje Elohim is hier vertaald met Theos. En voor de meeste christenen is dit dus het bewijs dat Yeshua dus God is. Maar dat is niet eerlijk, want als je gaat kijken dat Elohim ook voor rechters gebruikt werd en voor profeten, dan zeg je, ja, maar waarom zou dan hier ineens alleen maar de enige betekenis zijn dat hij God is, terwijl er dus een heel rijtje aan uitleggingen van zijn. Dat is dus selectief vertalen. Titus 2 vers 13, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Yeshua de Messias. Dat wordt dus in één keer gelezen en dan lijkt het alsof Yeshua de Messias naast onze zaligmaker ook de grote God is. Maar dat staat er niet. Nee, er staat een woordje en tussen. En dat staat ook echt in de grondtekst. Er staat echt het woordje en in de grote... Dus het gaat over twee... Verschillende grootheden. De ene is de grote God en de andere is onze zaligmaakte Jesu de Messias. Zo heeft Paulus dit bedoeld. En hij heeft niet bedoeld, de Messias is onze grote God. Dat staat niet in de grondtekst. En waarom ze dit suggereren, met het op deze manier uit te leggen, ik vind het verschrikkelijk. 2 Petrus 1, vers 1 tot 2, Simon Petrus een dienstnecht aan de apostel van Jeshua de Messias aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jesu de Messias idem dito. Dus hier wordt ook dit weer aan elkaar gekoppeld zien wel, zelfs Peter zegt er, dat onze God is de zaligmaker Jezio de Messias. Nee dat staat er niet. Het is niet zo bedoeld. Hij bedoelt heel duidelijk de gerechtigheid van onze God van Yahweh en Jezio de, de Messias. En niet dat hij dus ook Mogen genade en vrede voor u vermeden worden door de kennis van God en van Yeshua onze Heer. En dan zie je dat het gewoon een tweefunctie is en niet een samengevoegde eenheid. 1 Johannes 5 vers 19 tot 21. We weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Maar we weten dat de Zoon van God gekomen is en onze verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon de de Messias. Die is de waarachtige God in het eeuwige leven. Nou, hier krijg je ook weer een vermenging die er eigenlijk niet staat in de context. Het is zo triest eigenlijk. Het mooie van wat hier Johannes doet is dat hij zegt op de laatste zin voordat hij ermee afsluit: Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen. Ik vind het eigenlijk zo treffend. Net alsof hij dus geweten heeft dat ze hiermee aan de haal zouden gaan, dat ze zouden zeggen: Van maar sluisteren, we gaan de waarachtige God ontkennen. En we gaan er dus een aantal personen aan toevoegen. Dat is nooit de bedoeling geweest van Johannes. En toch is het gebeurd. Johannes 1, vers 29, 42. De volgende dag zag Johannes een Sjoerd naar zich toe komen. En hij zei: Zie het Lam van God. En dat is Johannes de Doper, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb: Namelijk komt de man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. Oké. Okay. En ik kende hem niet. Je kende hem niet, Johannes. Het is je neef, man. Het is je neef. Je kent hem niet? Jouw moeder en jouw tante, die hebben heel goed contact met elkaar. Die kwamen regelmatig bij elkaar. Hoezo ken je hem niet? Ik vind het een beetje vreemd dat hij hem niet zou kennen. Maar omdat hij aan Israël op maat zou worden, daarom ben ik gekomen, zegt hij, om te dopen met het water. Johannes die zegt: Moest luisteren, ik heb een soort profetie gehad. dat als hij dus iemand doopt en hij ziet de geest neerdalen uit de hemel als een duif. Die op hem blijft zitten, dan weet hij dat dat dus de messias is. En dan zegt hij het weer: Ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft, die had er tegen hem gezegd: Op wie u de geest zult neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. Dus dat was de messias. En hij zegt: Ik heb gezien en getuigd dat hij God is. Is het echt gezegd? Nee. Hij zegt: Ik heb getuigd dat hij de Zoon van God is. Maar dit wordt gelezen. Dit wordt gelezen dat Johannes zegt, ja, ik, ik kende hem niet, maar toen ik zag dat de heilige geest op hem bleef, toen zag ik dat hij God was. Nee, maar het staat er niet, jongens. Het staat echt, Johannes heeft getuigd dat hij de zoon van God is. Hij gaat niet verder als het mandaat wat hij gekregen heeft van jaren. Hij durft ook niet verder te gaan. En ja, dat hoort ook niet. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen en zegt hij het weer. Zie, het lam van God als Yeshua verschijnt. En die twee die raken daardoor geïntrigeerd. En die gaan naar Yeshua toe en die gaan Yeshua volgen. En Yeshua die merkt dat, draait zich om en zegt, uh, waarom volgen jullie mij nou, joh? Wat is er aan de hand? Wat zoekt u? En ze zegt tegen een rabbi, waar woont u? Ik vind dat zo'n rare zin, hè? Ik vind dat zo'n raar antwoord ook wat we hen geven. Ik kan me indenken dat ze dus een beetje overvallen zijn... Doordat hij dus zo rechtstreeks tegen hun vraagt van, joh, wat willen jullie eigenlijk? Waarom volgen jullie mij? En dan zou je zeggen van, ja, maar sluister, het antwoord zou zijn, ja, wij hoorden Johannes zeggen, u bent het land van God. En wij zijn dus heel erg benieuwd, ja, wat, wat is dat dan? En wat houdt dat dan in? En wie bent u? En wat doet u? Nee, dan vragen ze, waar woont u? Is dat belangrijk? En hij zegt tegen hen, nou, dan kom je maar. Kom maar kijken wat er gebeurt. En dat doen ze. Ze komen en ze raken overtuigd en ze blijven bij hem. En het was ongeveer het tiende uur staat er. Dat betekent dat het ongeveer een vier uur in de middag was. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee die het van Johannes gehoord hadden. Dus hij was een van de twee die dus Yeshua zijn gaan volgen. En die gaat naar zijn broer. Dus die is de hele dag bij Yeshua geweest. Die gaat naar zijn broer, naar Simon. En die zegt tegen hem, joh, we hebben de Messias gevonden. Dat moet nagaan hè. Hij is dus een aantal uur bij Yeshua geweest en overtuigd geraakt door wat Yeshua deed en zei van dit moet de Messias zijn. En hij gaat het verder vertellen. Hij houdt het niet voor zichzelf. Hij gaat naar zijn broer en hij zegt, joh, wij hebben de Messias gevonden. Kom mee kijken, kom mee kijken. En hij leidde hem tot Yeshua. Is dat een geweldig iets? Je moet het ook niet voor jezelf houden. Probeer zoveel mogelijk mensen tot Yeshua te leiden. Dat is onze opdracht. Opdat het zijn huis vol wordt. En Jeshua kijkt hem aan en hij zegt: U bent Simon, de zoon van Jona, die zal kefas genoemd worden. Betaald wordt met Petrus. En dan wordt dan gezegd: Dat betekent rots. Nee, het betekent kiezelsteentje, En ontdekt. Het is niet geen rots, maar het is kiezelsteentje. Dus het is niet van: hey, En op deze rots zal hij gebouwd worden. Het is een kiezelsteentje waar het op gebouwd wordt. Petrus is niet groot, dat merk je ook. Iedere keer dan komt hij weer in een opspraak. En hij is heel vurig, geweldige eigenschap, maar hij gaat af en toe veel te ver. Nee, als je Sjoer sure zegt, maar sluister, je wil je voeten wassen. Zegt hij, nee, nee, dat zal in de eeuwigheid niet gebeuren. Hij gebruikt zulke grote woorden. En dan zegt je Sjoer, sure, nee, als ik je voeten niet was, dan heb je geen deel aan mij. Nou, dan helemaal. Het is of alles of helemaal niets. Bij Petrus. En dan zie je van, het is geen rots. Een rots, daar kun je op bouwen. Kun je echt, een kiezelsteentje is nog maar de vraag of je daar iets op kan bouwen. Want dat valt allemaal heel snel om. En dat is ook wel een beetje de betekenis van Petrus, denk ik. De volgende dag wil Yeshua weggaan naar Galilea. En dan vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Dus dan gaat de eerste twee, die komen vrijwillig zelf naar Jeshua. De rest zoekt hij op. Dan gaat hij echt actief aan de slag. En dan zegt hij, moet luisteren, ik wil dat je mij volgt. Filippus, die kwam met Bethsaida. De stad van Andreas en Petrus. Dus die kende Andreas en Petrus. Denk ik. Ook hij gaat op zoek naar iemand die die kende. Naar Tanael. En hij zegt tegen hem, joh. We hebben hem gevonden over wie Mosi in de wet geschreven heeft. En ook de profeten. Namelijk Yeshua, de zoon van Jozef uit Nazareth. Daniel kende de schrift. En die zegt, ja, Nazareth, Nazareth. Nee joh. Nee joh, dat klopt helemaal niet met de schrift man. Kan uit Nazareth iets goed komen? Dat was boven Samaria? Nee, dat kan helemaal niet joh. Dat staat ook niet in de schrift. Hij komt uit Bethlehem. Hij komt niet uit Nazareth. En Philippus zei tegen hem, ja, ja, we moeten luisteren. Dan moet je zelf maar komen. Dan moet je maar komen kijken. Wat er gebeurt en wat hij doet. Als ik je niet kan overtuigen, kom alsjeblieft mee. Kom kijken. Dat doet hij gelukkig. En wat gebeurt er? Yeshua die ziet hem naar zich toe komen. En die begint gelijk te spreken tegen hem. En hij zegt, kijk. Nou kom ik een isli tegen. Daar zit geen bedrog in. Je bent een oprecht man. Je liegt niet. Je spreekt de waarheid. Nou dat moet geweldig zijn. Als je Jezus dat tegen je zegt, dan word je wel zo op je voeten gezet. Geweldig. En dan zegt hij dan al, uh, ja, je kent me helemaal niet, man. Waarom zeg je dat tegen mij? Je kent me helemaal niet. Oh Nee, zei Jezus. Voordat Philippus bij je was, toen je onder je vijf zat, dan had ik al gezien. Nou, dat geeft voor hem de doorslag. Ja, nee, als je dat weet, ja, dan is het toch wel even iets anders. Dan geloof ik toch dat Philippus gelijk heeft. En dan zegt hij ook. Rabbi, u bent God, u bent de koning van Israël. Zegt hij dat? Nee. U bent de zoon van God, zegt hij. U bent de koning van Israël. Ja, ik doe dat expres, ik vind het wel, ja, even om een soort schrikreactie te krijgen. Er wordt namelijk geloofd dat hij dus gewoon dit zegt. Dat hij zegt, u bent God, u bent de koning van Israël. Maar dat zeggen ze niet. Je ziet nergens dat ze dat... Ze hebben het altijd over, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Hij was overtuigd. Hij weet dat hij dus de Messias... Is, en dat hij tegenover de Messia staat. Yeshua antwoordde en zei tegen hem, ja kijk, wat ik tegen jou gezegd heb, ik zag je onder die vijgenboom, daarom geloof je. Maar kom maar mee, dan zul je nog veel grotere dingen zien als dit. Dat stelt er nog helemaal niets voor. En dat bleek ook, als je dus de geschiedenis leest wat er allemaal gebeurd is. Dan waren dat ook vele grotere dingen die hij gedaan heeft. En hij zegt tegen de discipelen, die op dat moment bij hem waren, voorwaar, voorwaar, ik zeg u al vanaf nu, zul je de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de zoon des mensen. Nou, dat moet, kijk, als dat er gewoon iemand is, dan zeg je, joh, wat is dat voor grootspraak? Waar heb je het over? Dat de engelen van God op en neer komen naar jou toe en dan specifiek ja, al de aandacht richten op jou. Maar als je dit meegemaakt hebt, dan kan ik me helemaal... Voorstellen dat ze diep onder de indruk zijn. En ze zeggen: Nou ja, daar wil ik ontzettend graag bij zijn. Ik wil dat meemaken. Dat ga ik nooit meer meemaken, dit. Johannes 4, vers 9 tot 25. De vrouw zegt tegen hem: Heer, ik zie dat u een profeet bent. Dat is die vrouw uit Samaria. Die dus, zeg maar, dat water ging putten. Onze vader, zegt ze, hebben op deze berg aanbeden. En bij u zegt men: Nee, Jeruzalem is de plaats waar je moet aanbidden. Het is gewoon fout om dus ergens anders te bidden. Dat hoort God niet. God hoort alleen maar als we vanuit Jeruzalem de gebeden opzenden. En dan zegt Yeshua tegen haar vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem, mij zult aanbidden. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem, de vader zult aanbidden. Ja, ik vind dat cruciaal. Het had toch veel makkelijker geweest, dat hij had gezegd, jongens, luister, ik ken jullie persoonlijk, bid tot mij, en ik zal wel met de vader spreken, maar hij zegt het niet. Hij zet altijd de vader op de voorgod. U aanbidt wat u niet weet, zegt hij. Wij aanbidden wat we weten, want de zaligheid is uit de joden. Zo simpel is het gewoon. Wij worden toegevoegd, wij mogen erbij horen, maar het is niet andersom. Het is niet zo dat de joden moeten christen worden om erbij te horen. Nee, dat is niet Gods plan. De zaligheid is uit de joden en dat is niet veranderd. Wij moeten nog steeds toegevoegd worden. De tijd komt, zegt hij, en is er nu, dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Het maakt niet uit waar je bent. Wat wel uitmaakt is of je in waarheid en in geest bidt. Want God is geest. De vader zoekt wie hem zo aanbidt, zegt Yeshua. God is geest en wie hem aanbidt, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. En als je dat niet doet, dan word je gewoon niet gehoord. En dan komt de vrouw met een heel opmerkelijk iets. Ze was een Samaritaanse, maar ze zegt, ik weet dat de Messias komt. Dat is een hele boude uitspraak voor een Samaritaanse vrouw. En dan staat er die gezalde genoemd wordt, die Christus genoemd wordt, maar dat stond er niet. Die gezalde genoemd wordt. Wanneer die gekomen zijn, zal hij ons alles verkondigen. Oh, uh, jij was toch een Samaritaanse? Daar willen de echte joden totaal niks mee te maken hebben. Hoe kom je erbij dat jullie zeggen en verkondigen dat de Messias ook naar jullie toe zal komen en dat hij jullie alles zal verkondigen. Waar is dat gezegd? Dat zie je nergens. En toch zegt ze dit, toch is dat blijkbaar, een keer uitgesproken door een belangrijk iemand bij hun, en die heeft gezegd, moet luisteren, als de Messias komt, die zal ons vertellen van wat er zal gaan gebeuren en die zal ons ook het koninkrijk komen verkondigen. En het is zo geweldig dat de Yeshua tegen haar zegt, ja, ik, ik ben het die met u spreekt. En het mooie is dat zij gelijk overtuigd is. Zij gelooft het gelijk. Dus je ziet dat die profetie die uitgesproken is, is gewoon ineens waarheid geworden. Zij spreekt dat uit, dat dat oordeel is uitgesproken. Dat die belofte er ligt, over die Samaritanen. En ze zegt, ja ik weet dat die, als die komt, dan zal die ook bij ons komen. Dan zal die ons alles verkondigen. En op dat moment gebeurt het gewoon. Dan zegt hij, maar ik ben het, die met je spreekt. Ik ben de Messias. En zij rent naar het dorp... En ze zegt tegen iedereen die ze tegenkomt, kom luisteren, kom luisteren. Want nu heb ik iemand ontmoet, die heeft mij alles verteld wat ik gedaan heb. En dan gaat het met name over haar fouten. Zou hij niet de Messias zijn? En hij blijft daar twee dagen. Ze ging de stad uit, komen naar hem toe. En dan gaat dat twee dagen gaat hij prediken. Dus het was echt waar geworden wat dus gesproken was. Nou is hij nou de beloofde Messias? Matthäus 16 vers 13 tot 17. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea. Filippi vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ik zag eerder dat hij dus tegen die vrouw zegt, hij heel duidelijk, ik ben de Messias, ik ben degene die dus beloofd was. Hier gaat hij het aan zijn discipelen vragen, tegen wie hij deze uitspraken nog niet gedaan had. En hij vraagt aan hen, er wordt gesproken over mij door de mensen, maar wat zeggen ze dan van mij dan? Wat vinden ze van mij? En dan zeggen ze ja, ja, sommigen die zeggen ja, Johannes de Doper. Uh, Lia. Ook weer anderen zeggen ja, misschien is hij een van de profeten, Jeremia of zo. Of ja, wie zal het zeggen? Maar toch een van de profeten, denk ik. En dan doet hij het heel persoonlijk. Dan gaat hij niet meer vragen van ja, maar luister, wat zeggen de mensen? Maar jullie, wat zeggen jullie zelf? Wie zeggen jullie dat ik ben? En dan is het heel mooi dat Simon Peters weer naar voren stapt en dan zegt, maar luister, wij weten dat u de Messias bent. De zoon van de levende God. En ook hier, hè, hij zegt niet, u bent God. Nee, hij zegt, u bent de zoon van de levende God. En ik vind dat cruciaal. Hun, die zo lange tijd met hem meegelopen, die alles meegemaakt hebben wat er gebeurd is met Yeshua, en die dus niet zeggen van, we luisteren, wij geloven dat u God bent. Nee, die dus zeggen, wij geloven dat u de zoon van de levende God bent. U bent de Messias, degene die wij verwachten. En Yeshua antwoordt en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Jona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn vader die in de hemel is. En dat is zo mooi, want het is een dubbele getuigenis. Hij geeft dus aan, ja, jullie hebben het goed gezien. Ik ben de zoon van de levende God. Dus mijn vader is in de hemel. Dat klopt. En daarnaast heeft hij gezegd, moest luisteren, mijn vader die heeft jullie overtuigd. En niet mensen hier op aarde. Nee, mijn vader heeft daarvoor gezorgd. Ik ben de zoon van de vader, ik ben de gezondene. En mijn vader heeft jullie overtuigd om te zien dat ik de gezondene ben. En dan is het compleet. Dan is het plaatje compleet. Yeshua vertrok, met zijn discipelen naar de doper van Cicerea Philippi. Markers 8, vers 27, 30. Onderweg stelde zijn discipelen een vraag en zei tegen hem, wie zeggen de mensen dat ik ben? Precies hetzelfde, Zij krijgen gewoon het antwoord, Johannes de doper. Elia, even de profeten, noem maar op. En weer persoonlijk, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde zijte, u bent de Messias. Klaar. En dan staat er iets anders bij. En hij gebood een streng dat zij met niemand over hem zouden spreken. Maar waarom dan toch? Yeshua, sure, dit is toch dé manier om je bekend te maken? Waarom? Dat zegt hij ook af en toe als hij dus mensen tot, tot leven wekt. Dan zegt hij, ik wil niet dat er over gesproken wordt. Je moet erover zwijgen. Ik wil niet dat het bekend wordt. En dan hoor je dat er een hele menigte buiten staat, die dus gehoord heeft dat er iets aan de hand is, en die komen allemaal kijken, en dan wekt hij iemand tot leven, zoals dat dochterje van je Iris, en dan mag er niet over gesproken worden. Hoe wil je dat verborgen houden? Iedereen is getuige, al die mensen die buiten staan. Hoe moet je dat verborgen houden als dat meisje naar buiten komt? Die was overleden. Maar hoe is dat gebeurd? Ja, daar mag ik niet over praten. Dat werkt toch niet? En je ziet ook dat de mensen zich daar niet aan houden. Want het kan ook niet. Er zijn zulke grote dingen gebeurd. Hun hart loopt over, zou je zeggen. Je kunt er niet over zwijgen. En toch zegt hij: Je mag er niet over spreken. Lucas 9, vers 18 tot 30, de derde keer. En het gebeurde toen hij in het persoonlijk gebed was dat de disciples in nabijheid waren. En hij vroeg hen: Wie zeggen de mensen dat ik ben? En ze antwoordden en zeiden: Ja, Johannes de Doper, Elia, sommige van de oude profeten. Weer persoonlijk. Maar u, wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus antwoordde: de Messias van God. De Messias van God. Niet God de Messias, maar de Messias van God. En ik vind dat onderscheid cruciaal. En weer sprak hij een streng toe: Je mag dat tegen niemand zeggen. Ja, en dat is een hele rare opdracht. Is hij de beloofde heiland zalig maken? Psalm 106, vers 21. Zij vergaten God, hun heiland, die grote dingen gedaan had. In Egypte. Over wie heb je het dan? Dan heb je het over Yahweh. Yahweh is hun heiland. Zo maakt hij zich bekend. Dit zal tot een teken en getuigenis voor Yahweh van de lege machten in het land Egypte. Wanneer ze tot Yahweh zullen roepen vanwege hun onderdrukkers, zal hij tot hen een heiland en meester zenden. Die zal hen redden. Oh, wacht eens even. Er wordt dus iemand gestuurd, volgens Jezaja 19, vers 20. Yahweh stuurt iemand om dus redding te geven, om dus uit te redden zei 43 vers 3, want ik ben Jahwe uw God, de heilige van Israël, uw heiland. Ik heb Egypte als bos, geld voor u gegeven, kus en seba in uw plaats. Jezai 43 vers 11, ik, ik ben Jahwe buiten mij is er geen heiland. Oh, uh, hoe kan dat nou? Wij zeggen toch dat Jeshua is toch onze heiland? Jeshua is toch onze zaligmaker? Waarom zegt Jahwe nou, uh, is hij dan toch Jahwe dan? Yeshua, is er dan toch een bewijs? dat ze allebei dezelfde zijn. We gaan kijken. zei 5, vers 15, voorwaar? U bent de God die zich verborgen houdt, de God van Israël, de heiland. zei 5, vers 21, maar bekend en breng naar voren, ja, beraasla samen, wie heeft dit van oud zijn doen horen? Wie heeft dat van toen af gemaakt? Ben ik het niet, ja, Buiten mij is er geen andere God, een rechtvaardige God, een heiland. Er is niemand behalve ik. Als iemand dat zegt tegen je, dan weet je me luisteren. ik hoef niet verder te gaan zoeken. Dat heeft helemaal geen zin. Als iemand zegt, ik ben de enige, noem maar op, de enige smid of de enige uh, ICT'er of de enige, ja, dan, heb, dan heb, heeft het eigenlijk geen zin meer om verder te gaan zoeken. En hier zegt God het. God zegt me sluister, ik ben de enige heiland. Er is gewoon niemand anders. Nou, dan heb ik toch een probleem, denk ik, met Yeshua. Als er dus gezegd wordt dat hij de heiland is, daar zou ik maken. Je zei in 49 van 26. Ik zal hen die u onderdrukken. Ik zal hen die u onderdrukken. Hun eigen feesten eten geven. En van hun eigen bloed zullen zij dronken worden. Als van jonge wijn. Alle vlees zal gewaar worden. Dat ik Jabe, uw heiland ben. Uw verlosser. De machtige van Jacob. Ook weer heel persoonlijk geeft hij aan. Maar ik ben uw heiland. Ik ben degene die u verlost. Ik ben de machtige van Jacob. En er is niemand anders naast mij. U zult de melk van de heidevolken zuigen. Jezaja 60 vers 16. Ja, u zult aan de borst van koningen zuigen. Dan zult u weten dat ik, ik, Yahweh, uw heiland ben. En uw verlossen. de machtige van Jacob. Ook weer, heel persoonlijk, trekt hij zich naar zich toe. Dat hij de enige heiland is. En niemand anders. Jezaja 63 vers 8. Want hij zei, zij zijn immers mijn volk. Kinderen die niet zullen liegen. Zo werd hij hun tot een eiland. heiland. nagaan wat een... Een connectie die heeft met het volk, met zijn volk, met het Joodse volk. Kinderen die niet zullen liegen, zegt hij. Die dus mijn woord gestand zullen doen. En zo werd hij hun tot een heiland, tot een zalig maak. Hosea 13 vers 4, maar ik ben Yahweh uw God, in het land Egypte. En God behalve mij mag u daarom niet erkennen en buiten mij is er geen heiland. Ja, als hij dat zegt, waarom gaan we daaraan twijfelen? Waarom gaan we dan toch zeggen, ja, Shua is... Onze zalen maken heiland. Zachariah 9, vers 9. Verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie. Si, de koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland. Hey, Dit is dan de tweede keer dat gezegd wordt dat hij toch iemand zal sturen. die dan een heiland is: arm, rijdend op een ezel, op een ezelsveule. Het jong van een ezelin. Dan gaan we naar het nieuwe verbond kijken. Luca's 1, vers 47. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Heel persoonlijk zegt zij, maar God is mijn zaligmaker. Lukas 2, vers 11, namelijk, zijn de engelen die dat zeggen, Heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is de Messias, de Heere, Kyrios, de Rabbi zou je zeggen. wat Johannes 4, vers 42, ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt, maar wij zelf hebben hem gehoord. Dat gaat weer over die Samaritaanse vrouw. En weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Messias. Dus hier zie je dat ze dat leggen op Yeshua. Handelingen 5, vers 31. Deze Yeshua heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël bekering te geven en vergeving de zonden. Dus nou zie je ineens dat alles eigenlijk gefocust wordt op Yeshua. Handelingen 13, vers 23. Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël volgens de belofte de zaligmaker Yeshua doen voortkomen. En dat is raar als je dus in het Oude Testament steeds zegt, want ik ben het, ik ben het, ik ben het. Filipijnse 3 vers 20, ons burgerschap is echt in de hemelen, waaruit we ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Yeshua de Messias. En Etymotius 1 vers 1, Paulus en apostel van Yeshua de Messias over het, over het bevel van God, onze zaligmaker en van de Heer Yeshua de Messias onze hoop. Dus hij maakt weer wel een onderscheid erin. En gaat daar dus een, een getrapt iets van maken. 1 Timotius 2, vers 3. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker. Dus Paulus verwijst heel erg sterk naar het Oude Testament, waarin staat dat God onze zaligmaker is. 2 Timotheus 1, vers 10. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Yeshua de Messias. Dan wijkt hij daar ineens vanaf zegt hij heen, nou is ineens Yeshua de Messias is onze zaligmaker, die de dood niet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Titus 1 vers 3, door de prediking die aan mij toevertrouwd is over het bevel van God onze zaligmaker. Dus ook hier verwijst hij weer naar Yahweh de zaligmaker. Titus 1 vers 4, genade, barmhartigheid en vrede zijn u van God de Vader en van de Heer Yeshua de Messias onze zaligmaker. Nou, je ziet dat het eigenlijk enorm door elkaar heen verweven zit. Dat je eigenlijk op een gegeven moment niet meer weet, ja, wat is het nou, wat is het nou? Titus 2 vers 10, dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouwen wijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sierad, mogen strekken. Dus de meeste keren verwijst Paulus wel heel duidelijk naar God, onze zaligmaker. Maar Titus 2 vers 13 wijkt daar weer van af. En dan zegt hij: weet wel, we verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Yeshua de Messias. Dus dan is zijn verwachting is op de grote God, maar ook op de zaligmaker Yeshua. Titus 3, vers 4: Maar toen de goede tieren hebben van God, onze zaligmaker en zijn liefde, tot de mensen verschenen is. En hier krijg je dan weer een schot, maar dan is dus, dan moet er iets verschijnen wat God dan gestuurd heeft. En Titus 3, vers 6 die heeft er in rijke mate over ons uitgegoten door Yeshua de Messias, onze zaligmaker. 2 Petrus 1, vers 1 Simon Petrus, en die zegt aan de apostel van Yeshua de Messias, aan hen die het even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Yeshua de Messias. Dan zou je haast gaan zeggen dat Petrus dat ook gelooft, dat dus Yeshua ook God is. Maar nee, dit is ook weer een getrapt iets. Hij heeft het over de gerechtigheid van God, van Yahweh en de Zaligmaker, Yeshua de Messias. 2 Petrus 1 vers 11, want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heeren en Zaligmaker, Yeshua de Messias. En dan staat dus gewoon Rabbi, onze Meester. En niet, zoals dan gesuggereerd wordt, onze God en Zaligmaker. 2 Petrus 2 vers 20, want als zij de besmettingen van de wereld ontvucht zijn door de kennis van de Heer en zaligmaken in Sjoen de Messias, maar daarin opnieuw verwikkeld te raken en overwonnen worden, dan staat erbij, dan is voor hen het laatste erger dan het eerste. En ook hier spreekt u dus weer over Rabbi, of over meester, wat dan vertaald is met Heeren. 2 Peter 3, vers 2, opdat u zich daar woorden herinnert, die door de heilige profeten van gesproken zijn in het gebod van de Heer en zaligmaken, dat door middel van ons apostel verkondigd is. En hier hebben ze dus echt over Yahweh die is verkondigd door de heilige profeten. 2 Petrus 3 vers 18 Maar groei in de genade en kennis van onze Heer en zalig maken Jezus de Messias. Hem zij de heerlijkheid zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. En in Johannes 4 vers 14 We hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. En hier zie je eigenlijk pas dat er een tipje van de sluier opgelicht wordt door Johannes van wat het nou werkelijk aan de hand is hier zo. Judas Evers 25, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Maar hoe zit het nou dan? Nou, dat gaat erover dat hij dus gezonden is. Steeds wat ook in de, in de Tenach vernoemd werd: dat ja, zegt, maar ik stuur iemand. Ik ben de heiland, maar ik stuur iemand die dus mijn werk gaat uitvoeren. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken. Uh, dat was de eerste vergelijking die ik eigenlijk van de week niet aanhoud. Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken. van wij zijn bevrijd, bijvoorbeeld, door ook Engeland. Churchill heeft op een gegeven moment besloten om dus Hitler te gaan bevechten. En hij heeft dus zijn legers gestuurd. En dan komen die hier in Nederland en die bevrijden ons. En dan zeggen wij, van ik zeg maar wat bijvoorbeeld Patton is dan de generaal die dus ons bevrijd heeft. En wij geven alle critterschepen aan Patton omdat hij ons bevrijd heeft. Maar dat is niet waar. Ja, hij heeft het bewerkt, maar degene die het eigenlijk gedaan heeft is Churchill. Die heeft gezorgd dat alles geleverd werd, het hele leger werd bevoorraad en bewaad en noem maar op, opdat wij bevrijd konden worden. Het zou niet eerlijk zijn dat we alles aan de, aan de generaal geven. Dat is niet eerlijk. Je moet kijken naar degene die erboven staat, die hem dus zendt. Dat is ook bij de ambassadeur zo. En dat is ook bij Yeshua zo. Yeshua is Jaliah wordt hij genoemd, de gezondene. En hij heeft dus de, dezelfde autoriteit krijgt hij mee als van de vader. De vader zendt hem en in zijn autoriteit staat hij. Dus de heiland is van oorsprong Yahweh. Die heeft alles geregeld, heeft alles gepland en die stuurt Yeshua om dus zijn werk uit te voeren. Nou, het bleek dat dat verhaal van die bevrijding niet helemaal klopte. We zeiden: ja, misschien moet je het dan vergelijken met een gebouw. Heel veel gebouwen worden dus onder architectuur gebouwd. En wat gebeurt er nou? Heeft die architect dat werkelijk gebouwd? Nee, dat doet een aannemer. Maar nergens staat de aannemer vermeld. De aannemer wordt niet vermeld in het gebouw. De architect wordt genoemd in het gebouw. Het is zijn creatie. En zo moeten we daar eens ook kijken naar het werk van Yeshua. Het is het werk, Yeshua heeft het uitgevoerd, maar de architect van alles is Yahweh. En die wil daar ook in vernoemd worden, die wil daar ook in geheiligd worden, die wil daar ook in geëerd worden. Want hij heeft alles bedacht, hij heeft het uitgewerkt, hij heeft Yeshua gezonden. En dat zou niet terecht zijn als we alle eer geven aan Yeshua, en dat we ja, we gaan vergeten als degene die alles mogelijk heeft gemaakt en het uiteindelijke plan gemaakt heeft en sterker nog zijn zoon gezonden heeft. Het is ook heel wrang dat hij het grootste offer gegeven heeft door zijn zoon en dat hij dan zelf eigenlijk uit beeld is verdwenen. Dat kan niet zo de bedoeling zijn. Dus we moeten terug naar de oorsprong en zeggen ja, het is zoals het is, zoals geschreven staat in de Tinnach. Yahweh is de zaligmaker, Yahweh is de heiland en hij stuurt zijn afgezand die in zijn naam dit gaat bewerken. En daardoor, doordat Yeshua de autoriteit krijgt van Yahweh, is Yeshua dus de heiland en de zaligmaker geworden. Maar de uiteindelijke credits, en dat staat ook geschreven, als alles volbracht zal zijn, dan zal Yahweh, zal alle macht, alles wat hij gekregen heeft, zal hij teruggeven aan de vader Opdat alles en allen in de Vader zal zijn. En dan is het plaatje rond. De conclusie: er is geen Babelse grond voor de drie-eenheid. Er is geen twee-eenheid die is verzonnen in 325 na Christus. Er is geen drie-eenheid die is verzonnen in 381 na Christus. Ze zijn er alleen bij de afgoden. God Yahweh is één en Yeshua is de zoon van God. Yeshua is de Messias. En Yahweh is de zaligmaker die Jezus zendt, om zalig te maken. Amen. En we gaan zingen Baruch haba beshem Adonai. Verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. Ja, Yahweh zegen u en hij behoede u.